Zwaan kreef aan. Er waren eens drie broers die in een hutje aan de rand van een bos woonden. De twee oudste broers vonden zichzelf heel slim en hun jongste broer vonden ze maar een domoor. Maar de jongste broer was heel aardig en eigenlijk waren zijn broers heel onaardig. Op een dag ging de oudste broer naar het bos om hout te hakken. Hij had een stuk taart en een kruikje wijn meegenomen. In het bos zag hij een dwerg. Heb je iets te eten en te drinken voor me? vroeg de dwerg. Nee, laat me met rust, zei de oudste broer. Daar zul je spijt van krijgen, zei de dwerg. De oudste broer begon in een boom te hakken. Maar al bij de tweede slag sloeg hij in plaats van in de boom in zijn arm... De oudste broer kwam kreunend van de pijn thuis. Huil maar niet, zei de middelste broer. Zelfs iemand die slim is, kan een ongeluk krijgen. Ik zal wel hout gaan hakken. Hij nam ook een kruikje wijn en een stuk taart mee. In het bos zag hij de dwerg. Heb je iets te eten en te drinken voor me? Vroeg de dwerg. Nee, zei de middelste broer. Maak dat je wegkomt. Daar zul je spijt van krijgen, zei de dwerg. De middelste broer begon met zijn bijl in een boom te hakken. Maar al bij de tweede slag sloeg hij in plaats van in de boom in zijn been. Hij gilde van de pijn. Zijn broers hoorden dit en renden naar hem toe. Samen droegen ze hem naar huis. Huil maar niet, zei de jongste broer. Ik zal wel naar het bos gaan om hout te hakken. Jij, riepen de broers, daar ben je veel te dom voor. Toch ga ik zei de jongste broer, en hij wilde een stuk taart en een kruikje wijn pakken. ''Nee, laat staan,'' zeiden zijn broers, ''dat is veel te lekker voor een domhoor.'' De jongste broer pakte een stuk oud brood en een kruikje bier en ging op weg. In het bos zag hij de dwerg. ''Heb je wat te eten en te drinken voor me?'' vroeg de dwerg. ''Natuurlijk,'' zei de jongste broer, ''je kunt de helft van mijn brood en bier krijgen.'' De jongste broer ging op een omgehakte boomstam zitten en maakte het zakje met brood en het kruikje bier open. Tot zijn grote verbazing zag hij dat het oud bakken brood was veranderd in een stuk taart en het bier in wijn. De dwerg ging tegenover hem zitten en zei, dat heb ik gedaan, schenk maar eens in. Nadat ze de taart tot de laatste kruimel hadden opgegeten en de wijn tot de laatste druppel hadden opgedronken, zei de dwerg. Je bent een aardige jongen en niet zo gierig als je broers. Daarom wil ik je een cadeau geven. Kijk maar eens achter die boom daar. De jongste broer liep naar de boom, keek erachter en zag... Een prachtige witte zwaan met de mooiste staartveren die hij ooit had gezien. Die zwaan zou je geluk brengen, zei de dwerg en verdween in het bos. De jongste broer had helemaal geen zin om naar huis terug te gaan... ...want hij wist zeker dat zijn broers de zwaan zouden afpakken. Daarom trok hij de wijde wereld in. De jongen had nog niet ver gelopen toen hij een meisje tegenkwam. Mag ik een van die prachtige staartveren van je zwaan hebben? Vroeg ze. Natuurlijk, zei de jongen. Het meisje pakte een staartveer vast en trok eraan. Maar ze kreeg de veer niet los en toen ze haar hand terug wilde trekken... ...merkte ze dat die aan de zwaan vast bleef zitten. Help, riep ze tegen hun vriendin, maak me los. Het vriendinnetje pakte haar andere hand, trok en merkte toen dat ze ook vast zat. Help, help, gilde de meisjes. En toen de moeder van een van de meisjes hen probeerde los te trekken, bleef zij ook vast zitten. De jongen deed net of hij het geschreeuw van de meisjes en de vrouw niet hoorde. Want hij vond het eigenlijk wel grappig. Zwaan kleef aan, riep hij vrolijk. Even later liep de jongen met de zwaan... ...de twee meisjes en de moeder door een dorp. De pastoor liep net zijn kerk uit en zei op strenge toon... ...laat onmiddellijk die meisjes aan die mevrouw los. Maar de jongen deed net of hij niets hoorde. De pastoor pakte de hand van de moeder beet en ja hoor... ...toen zat ook hij vast en moest meelopen. De koster die net op weg naar de kerk was riep... ...waar gaan jullie naartoe, mag ik ook mee? Hij rende achter de stoet aan en greep de pastoorbeet. En toen zat ook hij vast. De jongen met de zwaan, de twee meisjes, de moeder, de pastoor en de koster... ...liepen het dorp uit in de richting van de stad. Onderweg riep de koster tegen een boer die op het land aan het werk was... ...maak ons los! De boer kwam aanlopen, komt voor Ger, riep hij. Hij sloeg zijn armen om de koster en zat ook vast. En toen zijn knecht probeerde de boer te bevrijden, bleef hij aan zijn baas vastzitten. Even later kwam de stoet in de stad aan. De koning van het land woonde ook in die stad, in een prachtig kasteel. De koning had een dochter. Hij verwende haar heel erg, maar ze vond niets leuk. De mensen in de stad hadden haar nog nooit zien lachen. De prinses stond op het balkon van haar kamer... toen de jongen met de zwaan en de twee meisjes... de moeder, de pastoor, de koster, de boer en zijn knecht... over het kasteelplein liepen. En plotseling begon de prinses te glimlachen... daarna te giechelen en even later schaterde ze het uit. De jongen zette de zwaan op de grond... en de meisjes, de moeder, de pastoor, de koster, de boer en zijn knecht... vielen op de grond. Dit spelletje heet Zwaan aan, riep de jongen tegen de prinses. De koning was eerst heel blij toen hij de prinses zag lachen. Maar opeens dacht hij aan wat hij had beloofd. De man die zijn dochter aan het lachen kon krijgen, mocht met haar trouwen. Nee, dacht hij, mijn dochter kan niet met zo'n eenvoudige jongen trouwen. Hij liet de jongen bij zich komen en vertelde hem dat hij met de prinses mocht trouwen... als hij een man kon vinden die in één dag een berg brood... Kon opeten. De jongen ging op zoek naar de dwerg. Die zou hem vast wel willen helpen. Onderweg zag hij langs de kant van de weg een grote dikke man zitten. Hij huilde. Waarom huil je? vroeg de jongen. Ik heb zo'n honger, snikte de man. Ik zou wel een berg brood kunnen eten. Droog dan je tranen maar, zei de jongen. Ik weet wel een berg brood te vinden en die mag je helemaal opeten. Hij liep met de man naar de stad. De koning had op het kasteelplein een grote berg van volkoren laten bouwen. De man ging aan een tafel zitten en begon te eten. De koning, de prinses, de jongen en de leden van de koninklijke hofhouding... stonden op het balkon en keken naar de man. Dat lukt hem nooit, dacht de koning, want van volkorenbrood zit je zo vol... Maar de prinses hoopte dat de man wel al het brood zou opeten. Want ze was de jongen, die haar zo had laten lachen, heel aardig gaan vinden. En ze wilde dolgraag met hem trouwen. De man at rustig door. Het ene brood na het andere verdween in zijn maag. En net voordat de klok middernacht sloeg, was de laatste kruimel verdwenen. Nu mag ik met de prinses trouwen, zei de jongen tegen de koning. Nee, antwoordde de koning, je mag pas met haar trouwen als je een man kunt vinden die in één dag alle honderd vaten wijn uit mijn kelder leeg kan drinken. De volgende morgen stond de jongen vroeg op. Hij liep naar het bos waar hij de dwerg had gezien. Maar onderweg zag hij weer de grote dikke man zitten. Hij huilde. Waarom huil je? Je kunt toch geen honger hebben, zei de jongen. Nee, zei de man, nu heb ik dorst. Zo'n verschrikkelijke dorst dat ik wel honderd vaten wijn zou kunnen leegdrinken. Droog dan je tranen maar, zei de jongen. Ik weet wel honderd vaten wijn te vinden en die mag je allemaal leeg drinken. Ze gingen naar het kasteel. De koning bracht de man naar de kelder. De man trok de stop uit het eerste vat en begon te drinken. Dat zal hem nooit lukken, dacht de koning. Want van één vat wijn wordt je al dronken. De man dronk rustig verder. Hij dronk vat na vat leeg. En net voordat de klok middernacht sloeg, was de laatste druppel wijn in zijn maag verdwenen. Nu mag ik met de prinses trouwen, zei de jongen tegen de koning. Nee, antwoordde de koning, je mag pas met haar trouwen als je een schip kunt vinden dat over water en over land kan varen. De volgende morgen liep de jongen naar het bos waar hij de dwerg had gezien. De dwerg zat op de omgehakte boomstam op hem te wachten. Ik weet al wat je komt vragen, zei de dwerg. Ga maar terug naar de stad, het is al in orde. Morgen zul je met de prinses trouwen. De jongen liep terug naar de stad. Op het kasteelplein stond een prachtig zeilschip dat over land was komen aanvaren. Iedereen in de stad had het met eigen ogen kunnen zien. De koning gaf de jongen toestemming om met zijn dochter te trouwen. En de bruiloft werd al de volgende dag gevierd. De zwaan mocht in de vijver van het kasteel rondzwemmen. En elke keer als de prinses verdriet had, maakte de jonge haar aan het lachen door het spelletje Zwaan kleef aan voor haar te spelen.